9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De websites van tientallen kleinere gemeenten zijn zo slecht beveiligd... dat het mogelijk was om gegevens van burgers op te vragen, aan te passen of te wissen. De websites draaien op verouderde software. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat ze zo snel mogelijk offline gaan... maar het is in veel gevallen nog niet gebeurd. Door het lek kunnen onder meer DigiD-sessies worden opgehaald. Hierdoor kunnen kwaadwillenden namens anderen, handelingen bij de gemeentes verrichten...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 De huidige Keniaanse premier Odinga omschreef Matai vandaag... als een van de grootste helden van Kenia. Het weer, steeds minder buien en vannacht overwegend droog. Het wordt dan 2 tot 6 graden. Morgen grijs en regenachtig, dan wordt het een graad of 13. En tot zover het NOS-journaal. Dan is er ANWB-verkeersinformatie. De A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen Sint-Joost en Gratum een file van 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Daar is de linkerrijstrook dicht... En de A4 Delft richting Amsterdam. Tussen het Ringvaartaquaduct en Hoofddorp, een file van 3 kilometer door een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open. En tot zover de verkeersinformatie. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verhuist. Bij de ASM Bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi.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 Nogmaals, goedenavond. Het komende uur praten we met Bram Ronnes over goud op de werkvloer. Wat is dat? Nou ja, topsporters die er ook nog bij werken, of ex-topsporters die aan hun baan moeten worden geholpen. In het algemeen. Uh, daar gaan we het komende uur over praten. Maar we hebben natuurlijk ook nog basketbal. Groningen-Leeuwarden, Leo Kersten, weer omgedraaid. Nee, nog niet in ieder geval. Hangt de verrassing in de lucht, nog iets meer dan drie minuten te spelen. En Leeuwarden leidt nog steeds in Groningen, maar het marge was 70-78. En nu zijn we drie minuten verder en het is 74-78. Met nog dus iets meer dan drie minuten te spelen. You know she comes around here Until about midnight She make me feel so good She make me feel alright And her name is G Around here, just about midnight. She make me feel so good. I want to say she make me feel all. Gloria van Dem was dat. Eén ding is zeker in het leven van een topsporter. Het sportleven is eindig. Er komt een moment waarop de sporter zijn grote passie moet loslaten... en op zoek moet naar nieuwe doelen in het leven. Om sporters daarbij te helpen heeft de Randstad het project Goud op de werkvloer. Bram Ronnes, tot twee jaar geleden nog een top beachvolleyballer... is manager van dat project en hij is hier in de studio. Goedenavond, Bram. Hi. Um, voordat we er dieper op ingaan, wat houdt het eigenlijk in, in het kort? Goud op de werkvloer? Nou, wat we proberen is uh, topsporters die nog actief zijn of net gestopt... Uh, om die te helpen met het opbouwen van een tweede carrière. Dat kan zijn door ze te helpen bij studieadvies. Dat kan ook zijn door ze te helpen bij het plannen van een carrière. Uh, en dat kan zijn door het aanbieden van een stage of een, uh, of een werkplek... die ze kunnen combineren met topsport. Je zegt dat doen we. Uh, dat betekent dat jij niet de enige bent? Nee, ik ben de programmamanager van het hele project. Uh, we hebben bij Randstad een aantal loopbaanadviseurs die de sporters begeleiden. Dat is niet mijn, uh, mijn vakgebied. Uh, en we doen het samen, Randstad, NOC, NSF... En sport en zaken, dat is een gezamenlijk project. Dus ik stuur dat uh, totaal aan. En hoe kom je aan zo'n baan? Uh, nou, alle uh, A-sporters van 2009, dus de A-status van NOC en NSF... die uh, werden aangeschreven met de vacature. Uh, en toen dacht ik van ja, mijn sportcarrière is een beetje in de herfst. Je hebt van al die anderen gewonnen. Ja, nou ja, zo kun je dat Of was zeggen. je de enige kandidaat? Nee, volgens mij waren er wel een paar meer, ja. Dat hou ik mezelf in ieder geval wel voor. Uh, en waarom wilde je dat? Nou, ik vond het eigenlijk... Uh, de manier om, om uh, ja, mijn eigen passie wel uh, uh, tot uiting te brengen. Want ik sta nog steeds een beetje aan de zijlijn van de sport. Ik kan uh, heel veel verschillende partijen bij elkaar brengen. Dus het is een hele diverse baan. Uh, heel dynamisch. En ja, dat was uh, wel iets wat me aanspreekt. Maar vooral de koppeling met topsport vind ik wel heel erg leuk. Ja, en het gaat zowel om, om sporters nu, de mensen die nog bezig zijn, ja. als de mensen die gestopt zijn zoals jij zelf. Ja, ja en we hebben daar wel een... Alles wat wij doen is kosteloos voor de sporters. Uh, dus we kunnen niet voor iedereen doen. We hebben wel een afbakening. En dat zit hem in... je moet een status hebben van NOC en NSF. En alle sporters met een status die zijn bij ons welkom. Het um, hoeft niet de A-status te zijn... het mag ook de B-status zijn. B je hebt ook een talentstatus of een high potential status. Ah. En je hebt ook als net gestopte sporter... een soort D-status... Dus dat betekent dat je nog twee jaar nadat je gestopt bent... gebruik kan maken van de dienstverlening. Ja, ja. Uh, het gaat dus uh, voor een groot deel om sporters die hun carrière al beëindigd hebben. Uh, want die vallen in het, in het zwarte gat, zoals dat mooi heet. Uh, hoe, hoe moet je dat zien, dat zwarte gat? Heb je dat zelf nog meegemaakt? Of ben je meteen na je carrière aan deze baan begonnen? Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Ik, uh, op papier ben ik op 31 augustus gestopt met beachvolleyball... en 1 september 2009 begonnen met werken. Dus dat is een vrij naadloze overgang. Uh, in de praktijk is dat toch wel een ander verhaal. En dat is iets wat ik wel bij meer sporters meemaak. Uh, het zwart gat vind ik een ja, vervelende term, want wat is dat dan precies? In mijn ogen is het dat je je topsportidentiteit aflegt en dat je een nieuwe identiteit uh, moet aannemen. In ieder geval een stukje. Um, nee, we gaan zo verder, maar ze zijn nu aan die laatste minuut van het basketbal uh, okay. bezig. Dan gaan we er even tussendoor doen. Uh, Leon? Ja, je weet hoe dat soms kan gaan, hè? zo'n laatste minuut. Hè, ja, die, die duurt soms uren. <laughs> en ik wil net zeggen, misschien dat het nu iets sneller gaat... want eigenlijk gaat de wedstrijd redelijk snel en gelijk wordt er een time-out genomen. Geef me in ieder geval even de tijd, één minuut, om... Uh, ...te vertellen wat er gebeurd is, want het is eigenlijk een heleboel en eigenlijk ook niks. Laat ik maar gelijk zeggen dat het 80-80 is. Dat is dus een gelijke stand. En bij een gelijke stand gaan we verlengen. Misschien wel drie keer, zoals in wedstrijd 7 van de play-off finale. Dat was wel bijna een unicum, drie keer. Nou, zover is het nog niet, want we moeten nog 55 seconden. Maar 80-80, het was 70-78 voor Leeuwarden. En het was op 7 minuten te spelen... En pas zojuist, echt, uh, op anderhalf minuut spelen, dus 30 seconden geleden, wisten ze twee vrije worpenraak te gooien. Dus ze hebben bijna zes minuten niet gescoord. Dat geeft aan dat het a. zenuwachtig werd, b. Uh, leerwoorden uh, echt niet wist hoe ze die bal door de ring moesten krijgen. En c. Groningen ook toch wel begon te verdedigen. Want nou ja, uh, de eerste drie kwarten leek dat nergens op, die verdediging eigenlijk. Maar uh, aan het eind van de wedstrijd, dat is eigenlijk het enige dat telt op dit moment, dan moet het gebeuren. En dan gaat ook het publiek hier in Groningen erachter staan. Die zien 80-80. Eh, nou ja, beter vermaak kun je niet hebben. En dan kijk ik nog even een keer naar rechts. En dan zit Louis van Gaal. Probeertje uitgedaan. Helemaal voorover gebogen. En je krijgt de indruk dat hij het naar zijn zin heeft. Het is natuurlijk ook wel een heerlijke ambiance in Groningen. En de wedstrijd is in ieder geval spannend. Ik vind het niet goed. Maar de spanning vergoedt in ieder geval veel. Waar beginnen we nu mee met twee vrije orpen voor Leeuwarden. Dat is eh, Lens Jeter. 19 punten gescoord deze wedstrijd. En dit worden belangrijke vrije hoppen. Het publiek zal er alles aan doen om hem uit zijn concentratie te halen. Achter de basket zie ik allemaal mensen zwaaien. Dus kijken wat deze Amerikaan of die zijn hoofd koel houdt. Nou, bij de eerste vrije hoppen niet. En dat waardeert het publiek wel in Groningen, begrijpelijk. Want ze willen natuurlijk graag dat hun ploeg wint. Maar ja, die heeft ook al alle moeite deze wedstrijd om te scoren. Dus uh, we zullen wel zien hoe het afloopt. De tweede vrije orpen. Die is nu onderweg en die gaat er wel in. 80-81. Nou, wie weet is het de beslissende bal, want de scores zijn duur in het uh, vierde kwart. Wie heeft de bal? David Bell aan de linkerkant van het veld. Voor hem dan uh, wil naar het midden toe. Ja, loopt dan vol op tegen uh, Manny Adako die instapt. Dat betekent twee vrije worpen voor die Bell. Ja, en dit vind ik echt de fouten van de topcategorie stom. Als Groningen zoveel moeite heeft om te scoren, dan maak je toch geen fout bijna op de middenlijn op een speler die totaal uh, op dat moment in ieder geval geen dreiging heeft naar de basket. En dan mag je twee vrije worpen nemen. Ja, makkelijker, kan je het niet hebben. Ja, dat had zojuist DJ er ook. En dan kom ik weer even terug eh, Ronald op eh, die laatste minuut, die zo lang kan duren. Ja, Als het allemaal fouten gaan maken, gaat het helemaal lang duren. Hij gooit zijn eerste een vrije worp wel raak, deze David Bell. Het is zijn vijftiende uh, punt van de wedstrijd, hij is niet de topscorer. Dat is Westby met 23. Tweede vrije worp dan van David Bell. Het publiek houdt toch wel de adem in. Die bal die is onderweg en die gaat er niet in. Ja, het is blijkbaar moeilijk, vrij hoog nemen. Die Amerikanen allebei één van de twee. Leeuwarden snel naar de andere kant van het veld om de pres van Groningen te omzeilen. Tjude Paula met de bal. De tijd die tikt nu. 35 seconden, 16 seconden voor de aanval. Tjude Paula aan de rechterkant. Hij moet iets gaan doen. Hij kan de bal niet bij zich houden. Het duurt veel te lang, maar de bal wordt uitgeschopt door David Bell. En dat is ook stom, want dan krijgt Leeuwarden een nieuwe schotklok. Ja, inderdaad. Er gaat de klok naar 14. En uh, we waren een stuk verder op uh, de klok. Ja, hij moet naar 24, want de bal aanraken is 24. Uh, ja, nou, de scheidsrechter die geeft het even aan aan de wedstrijdtafel. En uh, die klok die, uh, wordt uh, nu goed gesteld op 14. Nou, ik dacht toch dat hij naar 24 zou moeten. Nou ja, uh, in ieder geval een seconde of zes winst voor Leeuwarden in deze aanval. Kijken wat het wordt. 29 nog in totaal te spelen. 6, 14 seconden op de schotstof. De bal moet ingenomen worden. Komt bij Jeter. Dat was te verwachten. Wordt verdedigd door Thies Teelkens. Aan de rechterkant, net over de middenlijn. De ring is ver weg. Maar Jeter houdt de bal bij zich tot het eind van de schotklok. Dat is misschien niet onverstandig. Dan wil hij gaan schieten. Doet hij niet. Bal gaat omhoog. En die gaat naar uh, Adako. En die mist. van Chitwood. En die bal komt onderkant ring. ringen. Is de laatste aanval van deze wedstrijd van Groningen. Tien seconden te spelen. Kijken wat er gaat gebeuren. David Bell. Die gaat de bal bij zich houden. Daar durf ik donder op te zeggen. Die wil alleen gaan, die topscorer. En die bal wordt uit zijn handen geslagen door Chitwood. Op twee seconden te spelen is de stand 81-81. En mag David wel twee hoorben gaan nemen. Zeg nog, hij moet twee hoorben gaan nemen. En dan heeft Leeuwarden nog twee seconden voor de laatste aanval van de wedstrijd. Eh, kijken of coach Ere Braal nog een time-out kan nemen. Ja, dat kan hij. Groningen niet meer. Eh, dan komt een punch terug voor de driepunter in deze wedstrijd. Hij heeft er inmiddels al wat meer raak gegooid. Eerst moet Bel die twee vrije oren gooien. Het publiek krijgt in ieder geval waar voor zijn geld. Iedereen is gaan staan. En een spannende ontknoping van deze wedstrijd. 81-81. Groningen twee keer 12 punten voorgestaan. Twee keer weggegeven. En dan zijn we nu helemaal aan het eind. En dan staan we gelijk. 81-81 wordt 82-81. Omdat Bel die vrije Europa raak schiet. Maar let op, er is nog 2.3 seconden te spelen. En dan kan die bal in ieder geval een heel eind gedribbeld worden. Als dat nodig is. Maar ik denk dat het wel een time-out neemt. Bel eh, met de bal op de vrije worplijn. Wordt wat geduwd en die bal gaat erin. Ja, dan komt er een time-out eh, aan voor Leeuwarden. Dat zat erin, want hij mocht hem nemen. En dat betekent ook dat Leeuwarden de bal op de middenlijn mag gaan uitnemen. Nou, dat scheelt je 25 meter eh, met dribbelen. En dan kan je nog eh, een schijnbeweging maken in die laatste aanval. Je kan nog een keer Pasen in die laatste aanval. Ja, stel je voor dat Leeuwarden een drie punter binnen schiet, dan is die wedstrijd afgelopen en bij twee punter gaan we verlengen. Het grappige was dat ik voor de wedstrijd erop nog op geattendeerd werd. Van, uh, je bent weer eens live bij langs de lijn. Misschien wel weer zo'n wedstrijd als die zevende wedstrijd van de play-offs. Nou, het begint raarig op te lijken. Toen in Leiden, won Leiden na drie verlengingen met één puntje en werd de kampioen ten koste van Groningen, kampioen van Nederland. Nu staat het kampioenschap niet op het pijl wel de koppositie op de ranglijst, want het is de tweede wedstrijd van het seizoen. Beide teams wonnen de eerste wedstrijd. En uh, ja, wie vandaag wint is koploper. En dan ben ik toch benieuwd wat de coach van uh, Groningen gaat uh, doen. Hakim Salem met zijn 34 jaar. Hij heeft niet heel vaak in dit soort situaties gestaan op dit niveau. Vorig jaar eerste seizoen bij Amsterdam. Die hebben niet zo vaak van dit soort wedstrijden gespeeld. Er mogen in ieder geval geen fout gemaakt worden als je Groningen bent. Want dan stuur je Leeuwarden voor twee nou, makkelijke vrije worpen. Tussen aanhalingstekens naar die vrije worplijn. Dat is niet de bedoeling. Ik ben benieuwd of de spelers dat begrijpen. Dourisot was vorig seizoen de meest waardevolle speler van de eredivisie. Die zal de verdediging op zich nemen denk ik, van de speler die de bal krijgt van Leeuwarden. Nou, iedereen komt weer terug het veld op. Mooie apotheose van deze avond in Groningen. Het publiek heeft er zin in, die klappen. Ik ben benieuwd of ze nog zo klappen als Leeuwarden weet te scoren. Maar er zijn ongeveer 25 mensen uit Leeuwarden die zitten achter de goede basket. Punch die gaat de bal innemen. wie gaat de bal. Sanchez, die wil hem gaan halen. Sanchez krijgt hem niet, want die wordt verdedigd door Dorisso. En ja, dan gooit Punch de bal in, maar wordt hij weer uitgeslagen door de Randami. Dat is de verdedigende eh, lange man van Groningen. Die staat tegenover de kleinere punt. Hij kon hem er net niet overheen gooien. Hij krijgt een nieuwe kans. 16e van de seconde zijn van de klok af. Jeter. Ja, en dan wordt er een fout gemaakt door Teelkens. Dit is precies wat ik zeg. Dit moet je niet doen. En die Teelkens die maakt een fout op een speler van Leeuwarden. In de consternatie zag ik niet wie het was. Uh, eens even kijken, want dan mag Leeuwarden twee vrije worpen gaan nemen. Hoe krijg je dit voor elkaar? Moet ik het uitspellen? Je maakt nog geen fout. Als er nog twee seconden te spelen is, op een speler die de bal krijgt op de middenlijn. Want daar gebeurt het. Die Tilkens, international van Nederland. Nou, dit is echt een toppunt. Maar Jeter op de vrije worplijn moet eerst die vrije raak schieten. Eén tiende van een seconde. Beiden moeten raak. Nou, die eerste gooit hij er feilloos in. Die stilkens. jongen, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, hoe dom kan je zijn? Jeter. Ja, nog een tiende van een seconde als hij hem raak schiet. Jeter, die tweede vrijworp, dan wordt het verlengen. Het is uh, alle druk op de schouders van de spelverdeler. Die tweede vrijworp gaat er niet in. Hij gaat er niet in. Hij gooit nog op de zijkant van de ring en hij mist hem. Einde wedstrijd. Ja, dan kom je uit Amerika overgevlogen om dit soort ballen toch te maken. Hij mist hem. Het was een mooie apotheose en Groningen wint. Ja, uiteindelijk verdiend, want ze gooien meer vrijwel op raak. Eindstand, Groningen-Leeuwarden, 83-82. Een hele tijd geleden, toen er nog een de was... zaten we te praten met Bram Ronnes. Hij is van uh, goud op de werkvloer. Hij heeft al het een en ander uitgelegd. En zat midden in een verhaal hoe hij zelf van topsporter... naar gewoon werkzaam uh, is gegaan. Ja, klopt. Nou ja, wat ik al zei, ik, ik, de, de overgang leek vrij naadloos te zijn qua tijd. Uh, maar ik kwam er na een paar maanden werken uh, wel achter dat het, ja, dat het toch wel lastig was om te aarden als, nou, ik noem het maar, een gewone werknemer. De, de spotlights van de topsport, dat klinkt heel erg eigengeilerig... maar dat, dat is toch wel iets wat ik heel erg ging missen. En wat voor mij heel duidelijk was, van, ja, je moet wel hele concrete nieuwe doelen gaan stellen... en toch op zoek naar een nieuwe passie. Want ik was heel lang aan het vergelijken. En de topsport vergelijken met een kantoorbaan is gewoon een foute vergelijking. Dus je moet zoeken naar een, een nieuwe passie... en gewoon afstappen van het, uh, van het idee dat je iets vergelijkbaars wilt. Je moet gewoon iets anders gaan doen. Nou, en dat heb ik inmiddels wel uh, voor elkaar gekregen. Hoe lang heeft dat geduurd voordat je zo ver was? Nou, ik wil toch wel drie kwart jaar. Misschien wel een jaar. Dus dat is een flinke tijd. Ja, ja. Um, we gaan het even van een ander ook horen. Hoe je omgaat met de omschakeling van topsport naar een normaal leven... dat verschilt natuurlijk per persoon. Er hebben Wenema's bijvoorbeeld... gunnen zichzelf geen tijd om alles eens te laten bezinken. Die storten zich direct op nieuwe dingen. Ik ben van de try and error, dus ik ging eigenlijk net zoals mijn schaatsen gewoon vol gas. En dan ga je keihard op je bek en dan daar krabbel je weer op en ja, dan maak je dit weer, weer, weer, weer wat moois van. Dus geen moment van rust, van bezinning, wat wil ik met mijn leven? Nou, in eerste instantie niet, in eerste instantie ben ik gewoon keihard doorgegaan. Door en Daarna komt wel een, een poosje van bezinning, want, want je, je merkt ook wel datgene hoe je was als schaatsen, Dat kun je ook niet in een volgende carrière zo doordoen. Dus je moet er wel een beetje rust in vinden. Je ging eigenlijk te snel. Ja, ik ging te snel. Ja, maar dat is, ook, dat, dat, dat is eigenlijk hetzelfde als dat het ook met schaatsen was. Als dan de commentatoren hoorden van... Erben, je gaat te snel. Ga nou schaatsen. Doe nou rustig eraan. Dat is eigenlijk in de volgende carrière hetzelfde. Waar merkte je dat in de volgende carrière aan? Dat het te snel ging? Ik heb bijvoorbeeld heel veel leuke aanbiedingen gekregen. En ik heb dingen gedaan waarbij ik achteraf zeg van... Nou, dat paste me toch niet. Maar is dat misschien ook wel weer een beetje die zoektocht? Want ja, je moet jezelf toch opnieuw gaan uitvinden? Ja, inderdaad. Dat, dat is ook juist zoeken. En dat is ook eigenlijk ook helemaal niet erg. Want uh, ja, daardoor... Kom je wel op een hele harde manier en een snelle manier kom je erachter wat je dan eigenlijk leuk vindt en wat je absoluut niet leuk vindt. Dus eigenlijk is het juist goed geweest. Voor het proces is het denk ik goed geweest. Alleen je maakt het uh, uiteindelijk is het goed geweest, maar ik had het natuurlijk veel liever dat ik daarvoor iets meer de tijd genomen had en dat ik meteen de juiste keuzes gemaakt had. En de tijd misschien ook nemen om afscheid te nemen van de topsport. Want het wordt wel omschreven als een rouwproces. Nou, dat, dat, dat, dat, is, dat, dat is zeker zo. Je moet eerst even. Uh, die topsport is. Natuurlijk is er, is er. Een rouwproces gaat natuurlijk wel, wel heel, heel, heel erg ver. Maar je moet wel eventjes. na je carrière. kom je ergens achter. hoe je was als. In je carrière. Dus dat is ook iets waar je leert heel veel na je carrière hoe je was, was als, als, als sporter. Dat moet je uh, uh, leren en daarnaast moet je ook meteen doorgaan voor een volgende gang. Dus je, weet heel, je leert heel veel over het verleden, maar je moet ook meteen een invulling geven over, over je toekomst. Rauwproces is een groot woord natuurlijk, maar het betekent wel afscheid moeten nemen van wat jarenlang je passie is geweest. Nou inderdaad, en dat is iets wat gewoon een, wat gewoon een feit is. Hè. Uh, je kunt niet blijven, voor mij, in mijn geval, je kunt niet blijven schaats tot, tot, tot je tachtigste. Er kan blijven schaats, maar niet, maar niet hard. Dus dat, dat, dat, dat is, is, is gewoon een feit. Daar moet je even afstand van nemen. Je zegt als je gestopt bent met je carrière. en je kijkt terug naar jezelf. dan, dan ontdek je weer dingen eigenlijk. Hè? Wat heb je aan jezelf ontdekt. als hoe je als topsporter was? Als topsporter denk je eigenlijk alleen maar aan je fysieke talenten: hè? kracht, snelheid, conditie. Maar dat is maar een, een bijzaak. Je, bent, je, je leert veel meer over, over hoe je was als mens. hoe, je, hoe, hoe doelgericht je was. Hoe, hoe je omging met tegenslagen. wat je kunt, wat je kunt betekenen voor andere mensen. Door middel van jouw prestatie. Ik was natuurlijk altijd heel bezig met mijn eigen prestatie. En dat deed ik zo, zo dicht mogelijk bij mezelf. Maar dat heeft, kan, kan, kan, kan inspirerend werken voor, voor, voor, voor andere merken. Dat zijn allemaal competenties die, die voor mij allemaal gewoon, gewoon normaal waren. Want ik deed gewoon mijn ding. Maar dan kom ik achter er achter, achter, achter dat het gewoon echt nou, goede, goede competenties zijn. Die je later ook gewoon kunt gebruiken. Je hebt de kwaliteiten ontdekt die je eigenlijk als topsporter al had. Zijn er ook dingen sinds je gestopt bent waarvan je denkt van... Hé, hey, dat wist ik nog niet van mezelf. Um... Ben je een ander mens geworden? Ja, ik ben wel een nou, ander mens. Ik blijf natuurlijk wie, wie, ik, wie ik ben. Uh, maar ik ben ervoor achtergekomen dat ik over een, uh, een heleboel dingen een mening heb. Maar over een heleboel dingen heb ik ook helemaal geen mening. En ik heb over een heleboel dingen heb ik ook helemaal niet meer de behoefte om een mening te geven. Mm -hmm. Nou, dat is iets waar ik achter ben gekomen. Ik dacht dat ik altijd wel wist hoe het moest. Uh, nou, dat, daar ben ik achter gekomen dat, dat ik niet alle, alle waarheid uh, in pacht heb. Meer de nuances gevonden eigenlijk? de nuances op verschillende vlakken. Kijk, ik weet, ik weet waar ik verstand van heb. En ik weet ook van dingen waarvan ik geen verstand van heb. En dan ben ik ook niet te beroerd om dat nu uh, toe te geven. En dat was Erben Wennemers. Um, ja, rouwproces was, was, was wat, wat te hard uitgedrukt. Maar ja, een gevoel van ontevredenheid. Als je plotseling geen topsporter meer bent, uh, kom je in een enorme dip terecht? Nou, dat kan. Dat kan. En het, dat kan alleen maar versterkt worden als je nog geen idee hebt wat je daarna uh, moet. Ik heb er met Erbe hele lange gesprekken over gehad, want we werken nou samen in het hele project. En het grappige is dat Erbe zelf, wat hij zelf zegt, in honderd sloten tegelijk liep. In die zin dat hij alles uh, uh, wat op hem af kan. Uh... Ja, en dan heeft hij nog dat hij heel veel aanbiedingen kreeg. Maar dat ja. geldt natuurlijk lang niet voor elke topsporter. Nee, nee, sterker nog voor de meeste geldt dat geldt zeker niet. Um, ja, en is het dus des te belangrijker dat je al in een vroeg stadium wel nadenkt over wat je kan en daar ook hulp bij kan krijgen om, uh, om die vraag helder te krijgen. Er Zijn er meer mogelijkheden om hulp te krijgen daarvoor? Nou, bij NSC en NSF richten ze zich heel erg op de sportieve ontwikkeling, maar steeds meer op die maatschappelijke kant. Dus dat je kunt aankloppen bij een sportpsycholoog om te kijken hoe je met je mentale verwerking zit, maar je kunt ook uh, aankloppen bij een partner als Randstad in dit project. Uh, er zijn wel verschillende mogelijkheden om hulp te vragen. Ja. Ja, ja. Um, natuurlijk, als topsporter ben je in feite uniek. Je bent alleen maar althans grotendeels met jezelf bezig. Terwijl je, als je naar de je maar, ik moet één van de velen bent. En dat is wel eens lastig. En we hebben bij het congres wat we vorige week gehad... we hadden een grote topsportbijeenkomst. En uh, 60 topsporters zaten er ook met elkaar te praten. En ja, er werd ook openlijk gezegd tegen elkaar... dat het heel lastig is om een grijze muis te worden... terwijl je de afgelopen 10, 15 jaar misschien wel... Uh, juist hebt geëxceleerd en op een podium stond. Ja, dat, dat is moeilijk. Dat is ook een kwestie van accepteren dat het zo is. En die acceptatiefase, dat, ja, dat kan tijd, tijd kosten. Ja, hoeveel? in mijn geval was dat dus best lang. Dat is voor elke sporter anders. Voor sommige sporters kun je dat heel makkelijk. Het en dat al... hangt er natuurlijk ook vanaf wat je bereikt hebt in de topsport. Ja, en dat hangt ook vanaf hoe je je carrière afsluit. Als dat gewoon uh, blessure precies. ineens is, dan is dat heel anders? Ja, dan is dat wel moeilijker. Dan is het afscheid nemen van de sport. Het feit dat je het niet meer kan doen, is een stuk moeilijker... dan dat je zegt, het is mooi geweest, mijn eigen keuze om er nu een punt achter te zetten... goed over nagedacht. Dan is die acceptatie een stuk makkelijker. Is het in feite jezelf opnieuw ontdekken... Uh, ja, daar ben ik het wel mee eens. In ieder geval kijken waar je kwaliteiten liggen, waar je talenten liggen. Dat is wel weer een nieuwe zoektocht. En heel veel topsporters vinden het moeilijk om de talenten uit de sport... Uh, ook waardevol, als waardevol te zien voor het bedrijfsleven. Of voor een, uh, in ieder geval voor, voor werk. En die, die talenten zijn er. En die worden door anderen ook herkend en erkend... maar door de sporters zelf nog niet altijd. En dat is wel een interessante. Ja, wat je helemaal niet noemt tot nu toe is, is uh, relaties familie. Want ik kan me voorstellen dat iemand die dan in, in het middelpunt... van de belangstelling staat als topsporter, uh, ja, dat valt opeens weg. En dan? Dat geeft enorme veranderingen of helemaal niet? Uh, nou ook dat is voor iedereen natuurlijk anders. Uh, maar de mensen die het dichtst bij je staan, je vrienden en je familie, die zullen je toch echt waarderen om wie je bent. En niet om wat je gedaan hebt als sporter. Dus die, die cirkel die blijft denk ik hetzelfde om je heen. Uh, alleen is het voor iedereen anders hoe close die cirkel is, hoe groot die cirkel, uh, cirkel is. Dus daar ja. zitten wel verschillen tussen. Ja. Ja. Hoe makkelijk is het te accepteren dat je je passie in topsport in feite kwijt bent? Nou, ja, moeilijk, moeilijk. Uh, maar ook dat en dan sluit ik aan wat ik net zei. Het hangt dus vanaf in uh, op wat voor manier je die, uh, die passie bent kwijtgeraakt. En uh, dat vergemakkelijkt, of kan in ieder geval de, de weg naar een nieuwe passie vergemakkelijken als je hebt gezegd, nou dit is gewoon mooi geweest, sportcarrière eindig... en ik ga iets nieuws beginnen. Dat is een hele andere stap dan, uh, dan als je door blessures afscheid moet nemen. Ja, je had het erover, het scheelt enorm of het, of het plotseling gebeurt door een blessure... of wat dan ook, uh, dat je stopt met topsport of dat je er lang over na hebt kunnen denken. Um, ben je er een voorstander van sporters sport als tijdens hun, carrière, hun sportcarrière werken of studeren? Ik ben er wel een voorstander van. Omdat, ja. Dus in feite zich voorbereiden op hun toekomst. Ja, omdat ik denk dat. Kijk, hoe je dat dan precies doet, dat, dat is ook weer voor iedereen verschillend. Maar daar kunnen we altijd nog, nog een mouw aan passen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je al in een vroeg stadium begint met je zoektocht. En dat kan heel low-key als je je topsport op één hebt staan. De sport gaat altijd voor, uh, maar ondertussen kun je wel al een beetje verdiepen in... Goh, wat, wat zijn er voor banen, wat, waar liggen mijn kwaliteiten. Je kunt een test doen, je kunt gesprekken aangaan. Dat kun je allemaal in je eigen tijd doen. Uh, daar kun je zo, zo lang over doen als dat je wil. Maar ik denk dat het heel goed is om die stap vast te zetten. Het is ook een afleiding naast je sport. Je bent met je sport heel erg gefocust op één ding... Nou, sommige mensen kunnen dat heel goed, maar heel veel sporters die wij spreken... die zeggen ook, ja, ik moet ook een mentale afleiding hebben. Ik wil toch ook iets anders uh, naast die sporturen die ik draai. En dat is denk ik wel een goede ontwikkeling. Ja, van zo'n uh, combinatie sporten en studeren hebben we een praktijkgeval. Sporten en studeren, dat is mogelijk, weet Yvonne Haak, atlete. Um, want jij studeert? Ik uh, studeer geneeskunde. En dat is een pittige studie? Ja, dat is niet, uh, niet meteen de handigste studie om naast je topsportcarrière te doen. Nee. Dus is dan de grote vraag. Hoe doe je dat? Ja, uh, soms moeilijk. Uh, ik heb het voordeel dat ik, of tenminste, misschien het voordeel dat ik een, in de atletiek misschien een laadbloeier ben. Dus uh, dat ik op mijn achttiende begon met studeren, was ik eigenlijk ja, nog niet echt in die zin met topsport bezig. Dus heb ik de eerste paar jaren van mijn studie redelijk uh, normaal kunnen doen. En, uh, is het pas nu in de laatste fase dat het een probleem uh, wordt. Dus ja. En waarin zitten die problemen? Planning? Uh, ja, de tijd inderdaad. Het is allemaal, uh, ja, ja, er zitten 24 uur in de dag. En, uh, en je wil trainen en je wil uh, slapen en, uh, en goed eten. En uh, ja, dat is lastig om daar ook uh, studie nog naast te doen. Dus moet je dan prioriteiten gaan stellen? Ja, nou ja dat, dat sowieso. En je moet inderdaad uh, je prioriteit hebben. En die is uh, bij de topsporters natuurlijk altijd de sport... Maar uh, ja, je moet het goed, uh, time-managing moet je, moet je er goed in zijn inderdaad. En is het misschien ook een beetje incalculeren dat je dan maar wat langer over je studie doet? Ja, dat, dat moet je, daar moet je absoluut rekening mee houden. ik denk dat uh, ja, dat, dat, dat, dat automatisch een gevolg is van, uh, van, van dat time-management. Dus dat je, je, je het wat uit moet smeren, ja. ja. Um, de vraag is natuurlijk ook, waarom doe je dat? Het combineren van studie en sport. Je zou ook kunnen zeggen, ik gooi alles op de sport. Ja, dat is uh, een goede vraag... Dat vragen heel veel mensen zich af en uh, soms wordt ook de verkeerde conclusie getrokken dat je door te studeren niet alles voor je sport doet. Maar ik denk dat dat uh, iets kort door de bocht is en ik denk dat dat uh, onze cultuur niet is en onze maatschappij niet is. En uh, ik denk dat je als je het op, mits het op de goede manier inricht, dat het juist een toevoeging kan zijn. En wat is het voor jou dat je graag die studie daarbij wil doen? Uh, nou ja, een liefde voor de studie ook. Uh, ik ben dus natuurlijk geneeskunde, is ook weer een studie die je wel met een bepaald soort overgave uh, kiest en doet. En uh, daarmee ook gewoon wel een duidelijk doel heb van uh, ik wil dokter worden. En dat heb ik uh, ook altijd nog. Dus, uh, ja. Je hoort wel eens zeggen, het is wel prettig als je al weet wat je na de sport wilt. Want het neemt ook wat stress weg van de sport. Niet alles hangt ervan af. Ja, dat is misschien wel waar. Dat, uh, ik denk de situatie van ons in Nederland is niet te vergelijken met bijvoorbeeld in Afrika of uh, Rusland of weet ik veel. Dat uh, op het moment dat je faalt in je sport eigenlijk heel je leven in elkaar stort. En dat is uh, ja, een rustgevende gedachte wel ja. Als je jezelf zou vergelijken met sporters die wel alles op de sport gooien en er niks naast doen. Ben je dan een ander persoon? Sta je anders in het leven? Uh, ja, ik denk dat je je wat, wat bewuster bent van het, uh, het echte leven zeg maar. Het is natuurlijk een heel klein wereldje, uh, zo'n sportwereldje. En uh, je komt al door dezelfde mensen tegen. Met allemaal die allemaal dezelfde kant op kijken. En uh, ik denk dat het absoluut verhelderend is. Uh, en goed voor je ontwikkeling om ook eens uh, in de echte wereld uh, je te begeven. Ik praat hier verder met Bram Ronnes. Uh, hij begeleidt uh, sporters en ex-stopsporters uh, op weg naar uh, het normale leven, zal ik maar zeggen. Um, Yvonne Hak combineert dus studie en sport. Uh, noemt ook de praktische problemen, time management. Uh, is dat mogelijk, allebei de dingen goed doen? Ja, dat is zeker mogelijk. Maar Yvonne geeft ook heel duidelijk aan waar de prioriteit ligt. En dat is tijdens haar sportloopbaan absolute sport. Dus als het ergens in het gedrang komt, dan zal de studie moeten wijken... En dat is de concessie die zij doet aan de studie. En dus zij accepteert ook dat ze langer over de studie gaat doen. Ja, ze pakt ook niet de makkelijkste meteen. Want nee, als het, je dan nou gewoon uh, een LOE-studietje uh, erbij doet. Maar ja. dit is natuurlijk geneeskunde. Is natuurlijk iets wat ook vreselijk veel tijd en moeite kost. Ja, ze gaat uh, voor het hoogst haalbare. Dat is wel mooi. Ja, um, ze zegt het neemt wat van de stress weg. Uh, ik sta wat anders in het leven dan sporters die alleen maar in die tunnel leven. Uh, maar wat doet het met je prestaties als je niet alleen maar met sport bezig bent? Nou, dat is, we hebben daar geen onderzoeken voor. Hè. We kunnen niet straks in Londen zeggen... Van, nou, de sporters die wel gestudeerd hebben naast de sport... die halen meer medailles of zo. Dat, dat zou een hele interessante zijn overigens. Maar Hendri Hendriks Hendricks heeft bijvoorbeeld ook, ook gezegd... Ja, en dat blijkt wel uit studies in Canada... dat als jij je ontwikkelt als mens... dat dat ook je sportprestaties wel ten goede komt. En die ontwikkeling kan natuurlijk op veel manieren. Maar studie is daar één van. En werkervaring opdoen is daar ook eentje van. Nee, je zegt het, het werk mentaal... kan het heel goed werken. Ja. Nou, haar trainer Peter Verlooy, uh, althans technisch directeur bij de Atletiekunie, heeft gezegd: uh, Ik vind eigenlijk dat ze met de studie moet stoppen. Ja. En dan? Zit je dan als een bemiddelaar daartussen? Of. Uh, nee, tot nu toe is dat nog niet voorgekomen dat wij daartussen gaan zitten. Ik vind het ook een keus van de sporter zelf. En als een coach daar problemen mee heeft, ja, dan, dan kunnen wij wel adviseren als ze dat zouden willen. Maar dat, dat is tot op heden niet, niet het geval geweest. Ja, ik, ik vind het als coach, uh, ik snap het vanuit een coach oogpunt wel, dat je wilt dat jouw pupil alles opzij zet voor de sport. Uh, maar wat Yvonne ook aangeeft, hè, het feit dat je erbij studeert... wil niet zeggen dat je daarmee ook dingen voor je sport laat. Het kan gewoon wel samengaan, maar met de prioriteit op sport. En ik ja. denk dat de coach dat ook moet, uh, moet kunnen zien. Ja, zij zei duidelijk, uh, sommige mensen, misschien bedoelden ze daar... Uh, uh, verloor je wel mee, trekken de verkeerde conclusie... dat ik niet alles voor mijn sport over heb. Ja. ja. Ik weet niet of ze daar de coach mee bedoelt, hoor. Daar laat ik dat voor opstellen. Maar zij heeft wel duidelijk gezegd, van, ik ga toch door met studeren. Ja, ja, een duidelijke keus. En het is ook echt iemand die weet wat ze wil. Uh, sport staat op één en ik probeer het te combineren. Nou, dat is een hele mooie keus. En volgens mij gaat het voorlopig heel erg goed. Nou, kunnen studie of werk ook negatief werken? Uh, We hebben ook wel sporters die dan een baan uh, beginnen... die dan toch niet helemaal te combineren blijkt met, uh, met de sport. En dan moet je ook eerlijk zijn en op zoek gaan naar een andere uitdaging. Kan, ja. Je noemde het al even, NOC-NSF uh, is daar ook mee bezig. Laten we eens horen hoe ze daar denken over die combinatie topsport en studie of werk. Maurits Hendricks, het gaat over uh, sporters die werken of die studeren of dat gaan doen. Hoe kijk jij daar eigenlijk als technisch directeur van de NOC-NSF tegenaan? Sowieso het combineren van sport en studie, werk... Ik denk dat het belangrijk is dat we die combinatie vinden en dat we die zo goed mogelijk faciliteren voor, voor topsporters. Ik denk dat er genoeg gegevens zijn, en dat is ook zeker mijn ervaring na, na 20 jaar coachen, dat uh, het hebben van een balans tussen uh, A en primair, je topsportcarrière, maar ook daarnaast het werk aan je eigen geestelijke ontwikkeling, dat dat, dat, dat een relevante balans is, mits... Mits sport maar op, op nummer 1 in de agenda blijft. Ja precies, want we zitten een klein jaar voor de Spelen. Dan wil jij als technisch directeur en chef de mission toch alleen maar dat ze oog hebben voor één ding. Die Spelen, die sportprestatie. Ik denk dat je ook hier vandaag heel duidelijk hoort... dat één ding niet altijd de beste sportprestatie levert. Als jij kijkt naar wat je vandaag de dag moet doen... dan praat je over hele zware weken. Echt zes tot zeven dagen, meerdere keren per dag trainen. Dat is wat Olympische atleten moeten doen om in Londen goed aan de start te zijn. Dat is logisch, dat kan tot afstomping leiden. Misschien haal je wel een betere prestatie als je ook... Zij het in de goede balans, dan wel aandacht hebt voor je studie, of misschien wel, en dan praten we over een kleine belasting, een paar uur per week erbij werkt. Balans vinden, dus, maar de praktijk zal ongetwijfeld zijn dat het schipperen is als jij een studie volgt. Je moet punten halen, maar je wil ook top presteren. Het is de zaak om die omstandigheden goed te krijgen. Ja, en, en daar zijn we nog niet. Uh, er is uh, vandaag ook heel duidelijk wat gezegd over bijvoorbeeld de langstudeerdersregeling. Iedereen snapt het belang van de langstudeerdersregeling. Maar als we aan de andere kant verwachten dat mensen die uh, echt tussen de 30 en 40 uur per week hard trainen... Uh, uh, en daarnaast een studie moeten doen. Uh, ik denk dat Kees van het hier vandaag heel goed zei. Het kan niet zo zijn dat je terugkomt van, uh, van Londen met een medaille om je nek... Uh, en dan uh, de maandag daarna een rekening voor 3000 euro krijgt... Uh, omdat je een, uh, een, een jaar te ver uit bent gelopen met je studie. Dus daar zullen we met z'n allen echt goed naar moeten kijken... en er moet een oplossing voor komen. Je zegt, het is belangrijk dat ze wat naast doen voor de balans... om uh, ja, ook hun andere leven te hebben. Is het ook belangrijk met het oog op het zwarte gat, wat zo vaak genoemd wordt... Uh, dat ze zich wel realiseren dat er ook een leven na de sport is? Ja, goed. Weet je, wij hopen allemaal dat een topsportcarrière heel lang duurt... en een uh, en atleet heel lang succesvol kan, kan zijn. De realiteit is natuurlijk dat er echt ook een keer een einde aan komen. En we moeten er niet voor weglopen dat uh, dat leven na je topsportcarrière... Niet alleen goed ingevuld uh, kan, moet worden, maar, maar ook uh, kan, uh, succesvol kan zijn. En misschien zelfs wel aan de Nederlandse samenleving een, een plus geeft. Laten we kijken hoe we kunnen profiteren van, van de ervaring die, die onze topsporters hebben opgedaan. Met het oog erop, is het ook belangrijk vanuit NOC-NSF dat je die sporters daarin stimuleert? Te denken ook over het leven na de sport? Dat is een moeilijke. Uh, ik, ik wil eigenlijk dat ze uh, heel daar... Duidelijk... midden in de sport staan. <laughs> ja, nou ja, en, en gewoon primair Londen en Sochi op hun. Uh, op hun focus en op hun radarschermen hebben staan. Dus dat is een moeilijke, maar uh, goed, da daarvoor hebben we gelukkig uh, partners... En, uh, en, en zijn een hoop andere partijen, zoals uh, de hogescholen uh, en de CTO's... de Centra voor Topsport en Onderwijs. Dat zijn omgevingen waar die vragen uh, beantwoord worden. En dat zijn Maurits Hendricks, hij is technisch directeur van NOC NSF... en dat gebeurde allemaal tijdens dat congres goud op de werkvloer. Bram Ronners, um, ja... Eerst die sporters die tijdens hun carrière uh, studeren. Volgens Maurice Hendricks zijn de voorwaarden nog niet optimaal. Wat kan nog beter? Nou, hij noemt eigenlijk de belangrijkste die langstudeerdersregeling... He, dat, dat als topsporter zou je toch een uitzonderingspositie moeten krijgen daarin. Um, ja, dat is geen regeringsbeleid, hè? Uh, nee, voorlopig <laughs> zeker niet. Dus dat is erg jammer. Um, daarnaast heb je uh, heel veel onderwijsinstellingen... Die, ja, waar de sporter zelf nog heel erg moet leuren bij de eigen docent... om een tentamen op een eigen tijd te kunnen maken... of een aangepast lesrooster te kunnen krijgen. En dat vreet natuurlijk ontzettend veel energie van de sporter zelf. Ja. En dat is energie die beter besteed kan worden. Ja, Maurits Hendrik zei het nog positief. Hij zegt, je kan terugkomen uit Londen met een medaille om je nek... en. Uh, uh, en dan nog een paar duizend euro moeten betalen... omdat je langs bent. Maar uh, voor het grootste deel van de topsporters die uit Londen terugkomt straks... Uh, betekent het ook nog dat je geen medaille om je nek hebt natuurlijk. Ja, dan is de 3000 euro een stuk moeilijker op te hoesten. Uh, uh, <laughs> um, en opleidingen, je zei het zelf al, die zijn niet zo soepel... Nou, er is steeds meer, want uh, misschien zei ik het wat negatief... maar als ik het vergelijk met tien jaar geleden... dan is er nu een, een ontzettende ontwikkeling. Zijn er zijn steeds meer onderwijsinstellingen die... Nou, ik noem het maar topsportvriendelijk zijn. Dus dat betekent dat de sporter daar wel uh, les kan krijgen... die topsportvriendelijk is. Uh, Randstad heeft daar ook een topsportacademie voor. Nou, Johan Cruijff heeft er natuurlijk een, een opleiding voor. Dus er zijn steeds meer initiatieven die dat... Uh, die dat op zich nemen, maar dat kan nog steeds beter. Dan heb je het over de hogere opleidingen, dus vanaf 16, 17 jaar. Uh, want, ja, vervolg. On, je hebt natuurlijk ook loodscholen. Ook want dat de middelbare voor. scholen hebben die dat, dat loodschoolprojecten. Uh, ja. uh, en ja. dat is over het algemeen in het hele land al geaccepteerd? Nou, het, het is niet mijn specialiteit. Dus ik, ik weet daar niet genoeg van om daar goed over uit te weiden. Maar ik weet wel dat het een stuk beter is dan een aantal jaar geleden. Dus die ontwikkeling is wel positief, maar het kan ook nog steeds beter. Ja. Worden topsporters niet gezien uh, als, als ze op jouw opleiding zitten... Als, als een soort uithangbord? Je kan er toch ook reclame mee maken? Ja, nou in, in ons project waar we ze als, als werknemer proberen te plaatsen... is dat ook het geval dat sommige werkgevers op die manier aanhaken. Die denken, nou dan haal ik misschien Sven Kramer binnen. Of Ebbe-Wennemars, of noem een bekendheid. Uh, dat zijn er maar heel weinig. We hebben maar heel weinig bekende sporters. En het gaat juist om die hele grote groep die daaronder zit. En die zijn voor de interne trots veel belangrijker dan voor, uh, voor het uithangbord naar buiten toe. Nou, heb je het dan over opleidingen of over werkgevers? Dan heb ik het over werkgevers, ja. uh, Hoe moeilijk is het om iemand uh, bij een werkgever ja uh, te stallen uh, die ja, hoeveel uren in de week kan maken? Ja, het varieert. We hebben erbij van 10 uur in de week tot, uh, tot 32 uur in de week. Dat hangt ook een beetje af van de fase uh, van, de, van je, ja, waar je zit in je topsportloopbaan. Maar het kan lastig zijn. Wat we heel erg merken is dat werkgevers heel makkelijk aansluiten en zeggen... ja, ik vind het interessant en ik, ik zie de toegevoegde waarde van zo'n sporter. Maar waar het nog lastig is, en dat snap ik natuurlijk ook wel... is dat als je die sporter echt wil inpassen in je werkproces... dat het vrij lastig is als er een roeier binnenkomt lopen... 10 uur werkt en 22 weken in het buitenland traint. Dat kan wel eens lastig zijn als manager. Ja, en dat, is, dat geldt niet alleen voor roeiers natuurlijk. het geldt voor veel meer sporters. Ja, ja, ja, ik noem maar een voorbeeld. Maar het, inderdaad, het geldt voor heel veel sport. Dus dat, ja, dat proces is, uh, is een lastige. Uh, het is echt maatwerk bij elke sporter en bij elk bedrijf. Maar we slagen er gelukkig wel in om dat steeds beter uh, voor elkaar te krijgen. En elke ervaring natuurlijk uh, helpt daarbij. Beseffen werkgevers goed waar ze aan beginnen als ze aan zoiets beginnen? Want uh, ja, een sporter moet ook op een gegeven moment tijdens een WK of wat dan ook gewoon drie weken weg. Ja, nou dat is mijn werk. Om ervoor te zorgen dat die werkgever dat, uh, dat goed snapt. En dat die verwachtingen ook gemanaged worden. Um, inmiddels hebben we 100 plaatsen, dus kunnen we ook uit, 100 keer uit ervaring spreken hoe dat dan gegaan is. En dat verduidelijkt veel voor nieuwe werkgevers. Uh, maar het is wel belangrijk om een werkgever. Kijk, de voordelen kun je, kun je het heel snel over eens worden, maar je moet ook eerlijk schetsen dat het wel wat vraagt van die werkgever. Jullie gaan allebei bedrijven af of melden bedrijven zich bij jullie? In eerste instantie was het heel veel uh, dat eerste. Dus bedrijven langs en het, het, het ja, vertellen wat we aan het doen zijn. Inmiddels is het binnen de sportwereld uh, en binnen een hele grote uh, pool van bedrijven wel een bekend begrip geworden. En komen bedrijven ook naar ons toe van Goh, daar willen we wel wat mee. En dat is een mooie ontwikkeling. Maar als je zo bij zo'n bedrijf kwam, uh, hoe, hoe werd er dan gereageerd in eerste instantie? Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand niet enthousiast werd. Dat vind ik wel het, het leuke van mijn baan ook. Ik hoef niks te maar verkopen. Maar vervolgens het resultaat? Ja, nou, daar ben ik van. Om het ook meteen uh, niet lullen, maar poetsen. Om het meteen voor elkaar te krijgen. En dat kost af en toe wel meer tijd dan ik zou willen. Uh, het liefst gaat het, uh, wat mij betreft, gewoon dezelfde dag nog. Uh, komt er een vacatureomschrijving die voor de topsporter geschikt is. En een, een week later is die aan het werk. Nou, dat kan natuurlijk niet altijd. Dus dat, dat kost gewoon tijd. Uh, maar heel veel werkgevers zijn enthousiast. Uh, steeds meer werkgevers snappen ook wat het betekent. En hoe uh, nou, honderd plaatsingen die geven ook wel aan dat het een succes is. Ja, ja. En voor een uh, sp uh, sporter die, die op een gegeven moment stopt met sport, is het natuurlijk veel makkelijker om aan de gang te gaan bij een werkgever waar hij toch al werkt Ja, nou dat is ook wat we proberen aan te geven, dat die sporter in een vroeg stadium al binnen dat bedrijf gebruikt kan worden uh, als, als nou ja, inspiratiebron, omdat hij nog actief sporter is. Ondertussen kan die sporter zelf proeven aan het, het werk uh, en uh, langzaamaan groeien naar een volwaardige baan op het moment dat, uh, dat hij stopt met sporten. Ja. Ja. Ook daar. Een voorbeeld van Deborah Gravenstein. Um, twee jaar geleden beëindigde ze haar carrière... maar ook haar nieuwe leven bevalt haar wel. Ja, op zich wel goed. Ik was al eigenlijk tijdens mijn topsportcarrière was ik daar al wel mee bezig. Je zat bij Defensie, hè? Ja, precies. En ik, ben, en ik was in de gelukkige hoedanigheid dat Defensie ook, ook altijd gezegd heeft... van ook na je topsportcarrière gaan we je begeleiden en steunen. Ah, dus je had al wat zekerheidjes. Ja, precies. Ik ben uiteindelijk uh, drie jaar gebleven bij Defensie als fysiotherapeut. Binnen die drie jaar heb ik een studie marketing en economie bij Randstand uh, Academie mogen volgen vanuit Defensie. En dus zo want toen heb ik aangegeven, nou, ik denk dat ik na mijn ook iets anders, een uitdaging, wat we net al gehad hebben. Hè? Op zoek naar je passie. En wat is mijn passie? Nou, mijn passie is inderdaad met mensen en netwerken en bezig zijn. En, en die kans heb ik gekregen. En uh, het wil ook zo zijn dat ik per 1 november dit jaar ook stop bij Defensie officieel. En dan ga ik op mezelf. Het feit dat je al bezig was met je nieuwe carrière, tijdens je carrière, betekent dat ook dat die overgang voor jou heel vloeiend ging? Of kwam je toch wat dingen tegen dat je dacht van, oh, daar moeten ik van wennen? Uh, in het algemeen denk ik dat ik niet over een zwart gat kan hoeven te spreken. Maar ik ben zeker wel dingen tegengekomen. Uh, bijvoorbeeld van in, in de topsport weet je heel concreet waar je staat en maak je afspraken. En die hoeven niet op zwart of wit, maar die, zijn, die betekenen veel meer dan zwart of wit. Die zijn, zijn hard en die zijn duidelijk. In het bedrijfsleven kan het ook een dag van tevoren anders zijn. Ja. En dat is soms wel eens lastig. Je moet ineens flexibel worden. Ja, ja je, je moet soms uh, van het uh, pad wat je eigenlijk gekozen hebt, uh, dan moet je soms ook af kunnen stappen. En uh, word je soms ook wel gedwongen. En terwijl in topsport, als je dat doet, dan weet je zeker dat het fout gaat. Als topsporter en zeker als individuele sporter ben je natuurlijk ook wel gewend dat de wereld om jou draait. Dat is ook anders, hè, als je in het bedrijfsleven komt. <lacht> nou, anders zorg je toch gewoon ja, dat het gebeurt. <lacht> ja, kan dat nog steeds? Ja, tuurlijk wel, tuurlijk wel. Met een glimlach kom je heel ver. <lacht> Is het nieuwe leven net zo leuk als het oude leven? Ja, uh, anders. anders. Uh, het is alweer inderdaad waar we het net over hadden, op zoek naar een nieuwe passie. En die is er heus wel en nieuwe uitdagingen. En, uh, en nog belangrijker, nieuwe sparringpartners. Dus letterlijk, met het judo had ik natuurlijk altijd tegenstanders en sparringpartners van hoog niveau. En uh, daar ben ik nu op weer op zoek. Het moet wel op hoog niveau zijn, want anders wordt het saai. Ik wou zeggen, want uh, sparringpartners die niet uit de topsport uh, komen, die zijn natuurlijk niet helemaal gewend aan de wijze waarop je ook communiceert in de topsport. Hè? Direct. Ja, vooral het directe. En ik ben ook nog Rotterdams. Dus dus dubbel op. Gelukkig zijn ze dat in Rotterdam wel gewend, inderdaad. Maar uh, ja, dat merk je ook. Je moet een andere taal leren spreken. En uh, daarvoor ben ik ook onder andere de, die studie gaan doen. Eigenlijk een andere taal leren spreken binnen het bedrijfsleven. Ja. En die passie waarover jij het hebt. Is het zo dat uh, de nieuwe passie net zo groot kan zijn als die grote passie judo? Ja, uiteindelijk wel. Dan moet je wel naar streven. Want uh, je moet op zoek naar, naar een doel in je leven. En het gelukkig zijn. En ik ben alleen maar gelukkig als er echt heel veel uitdaging... lekker veel druk, kom maar op met die stress en ga ervoor. En, uh, en dat zoek ik ook weer op in, uh, in het normale mensenwereld, zeg ik dan. En dat zei Deborah Gravenstein. Uh, Bram Ronnes is de man die ja, haar en vele anderen moet helpen. Zijn er, ook, zijn er ook die je helemaal niet kan helpen? Ja, die zijn erbij. Dat, uh, dat vind ik wel steeds jammer als, als dat gebeurt. Het is maar, maar af en toe zo trouwens zijn er niet zoveel die we echt niet kunnen helpen. Maar er zijn soms uh, sporters die echt een bepaald uh, uh, functieprofiel zoeken... in een baan naast de topsport. Uh, en dat is gewoon dan een profiel wat niet te doen is... met de weinige uren die ze beschikbaar zijn. Dan moeten we ook eerlijk tegen zeggen, joh, dit kan gewoon echt niet. Uh, nou ja, dat snapt de sporter soms ook wel natuurlijk. En dan moeten we op zoek naar, naar iets anders. Het ligt meestal aan de sporter of, of ligt het ook aan... aan nou ja, wat jij wil, dat is niet te krijgen in het bedrijf. Uh, nou, ik denk dat de situatie van de sport het ligt niet aan de sporter aan zich, maar aan de situatie van die sporter. En ja, dat kan wel eens zo complex zijn dat het, uh, dat het gewoon nog niet te verenigen is met een, met een baan. Nou, dan betekent het dat je een andere uitdaging moet zoeken totdat het wel kan. En daar proberen we zoveel mogelijk in te faciliteren. En soms moeten we zeggen: ja, het lukt niet. Misschien dat je via je eigen netwerk betere kansen hebt. Hoeveel sporters weten precies wat ze willen na hun carrière? Of zijn er ook die helemaal blanco beginnen en denken van... Hé hey Bram, zoek jij het even uit voor mij? Ja, dat, dat laatste hebben we laatst nog meegemaakt. Dat is een sporter die binnenkwam en die zei: Goh, ik uh, doe een uh, studie. Noem eens namen. Nee, dat kan ik echt laatst niet doen. Maar die doet een studie, uh, die zocht een bijbaan. En die had ook een fulltime topsportprogramma. Ja, dat is gewoon niet te combineren. En dan zijn er lopende adviseurs van Randstad ervoor om te zeggen: Joh, uh, maak een goede planning. En kijk waar de kansen liggen. Zij kunnen daar heel goed in adviseren. Maar ja, dat is iemand die een idee heeft. En dat idee is niet, niet te verwezenlijken. Maar zijn er ook die, die, die zonder een idee komen: zo van Nee, uh, ja. kom jij maar met iets? Ja, die zijn er zeker. Dan is mijn antwoord vrij simpel. Uh, ja, ik weet het ook niet meteen. Ja, het moet natuurlijk ook uit de sporten zelf komen. We kunnen van alles faciliteren. Maar het betekent wel dat de sporter zelf ook moet investeren. En het kan heel goed zijn dat hij een open vraag heeft. Goh, ik weet echt niet wat ik wil, help me. Nou, dan gaan we zeker aan de slag om, de, om dat helder te krijgen. En soms weet de sporter al wel heel duidelijk wat hij wil. Maar die vragen krijgen we allemaal binnen. En ja, daar weten we wel raad mee. Ja, er zijn sporters die zijn bescheiden. Uh, er zijn er ook die denken dat ze uh, eigenlijk wereldkampioen hadden moeten zijn. Maar dat het aan de scheidsrechter en wie dan ook ligt. Um, zijn dat ook degenen die, die uh, meer problemen hebben? Uh, nee. nee dat, die zichzelf overschatten bij het werk wat ze willen gaan doen? Nou, ik moet zeggen dat wij in het voorproces... want daarom is die selectie ook best wel belangrijk... dat we in het voorproces al redelijk kunnen bepalen wat die sporter wel kan. En dat we ook de verwachtingen bij die sporter uh, goed kunnen managen. Dus als wij een sporter introduceren bij een bedrijf... dan hebben we in een aantal gesprekken met die sporter al vrij duidelijk kunnen maken... Uh, waar de kansen liggen. En als een sporter iets te hoog van de toren blaast volgens ons... Nou, dan zullen we dat ook eerlijk aangeven. Wij steken ook onze nek uit bij bedrijven natuurlijk die we enthousiasmeren. Dus dan willen we niet... Uh, en daar met iemand aankomen die niet waar kan maken wat wij aandragen. Ja, dat is nog niet gebeurd. Het is wel eens gebeurd. Dat zijn echt uitzonderingen, gelukkig. We hoorden M.W. Wendemars al zeggen dat hij zich pas na zijn carrière... eigenlijk realiseerde wat voor extra capaciteiten als topsporter hij heeft. En hoeveel voordelen dat kan bieden bij bedrijven. Is hij een goed voorbeeld of geldt het alleen voor hem? Nou, Erben is in die zin een goed voorbeeld dat hij wel echt een inspirator is. Hij kan natuurlijk ontzettend uh, een glansrijk betoog houden en mensen meekrijgen. En als hij een goed verhaal houdt over zijn sport... dan, dan krijg je al kippenvel door alleen al naar hem te luisteren. Uh, daar is hij wel uitzonderlijk in, dat kan hij ontzettend goed. Maar hij geeft ook heel duidelijk aan dat heel veel sporters... ...bepaalde kwaliteiten bezitten. En daar moeten de sporters misschien zelf nog meer bewust van zijn... ...dan de buitenwereld. En dat is wel iets wat we van Erwin kunnen leren. Ja, um, leren jullie ze dat ook? Om, om zich er bewust van te worden wat ze kunnen... ...en ook wat ze niet kunnen? Nou, Dat is een van de redenen waarom we zo'n bijeenkomst hebben georganiseerd. Dat we met die topsporters zelf in gesprek willen. En ervaringen willen laten delen over... Nou, wat, ...wat breng je nou mee uit je sportcarrière? Want ik kan het wel vertellen, omdat ik het inmiddels bij heel veel werkgevers heb verteld. Maar het is interessant om te horen van die sporters zelf. En zo weg dat gesprek... Heel veel sporters wel met een aantal potenties die, die zij uh, zichzelf waardachten. Nou, en daar hebben ze volledig gelijk in. Uh, maar sommige sporters zijn daar wel te bescheiden in. Die zien hun kwaliteit uit de sport niet als toegevoegde waarde. Want die denken, ja, dat, dat gebeurt maar alleen in die, in die veilige sportomgeving. Daar ben ik goed. Technisch, tactisch, dat kan van alles zijn. Maar dat betekent wel dat je een bepaalde doorzetter bent die ook uh, in het bedrijfsleven kan Ja, zijn. de rest van het leven zijn ze eigenlijk nog niet aan toegekomen. Nee, nee. Dus dat is echt braakliggende trein. Wat ze moeten ontdekken. En dat is wel een stap. Hè. Dat hebben we in het begin al gezegd. Om te erkennen dat je opnieuw moet beginnen. Maar dat kan heel snel gaan als je de juiste mensen om je heen hebt... en ook de juiste doelen stelt. Ja, laten we het dus vanuit de werkgevershoek benaderen. Wat betekent het als je een topsporter of een oudsporter in dienst neemt? Ton Hopmans, uh, hij is HR-directeur bij Randstad... denkt dat het voor veel bedrijven een enorme verrijking is. Omdat ze iets hebben van een ongebreidelde ambitie... om een prestatie te leveren. Als je het uitdrukt in kwaliteiten, wat zijn dat voor kwaliteiten? Nou, als je bijvoorbeeld uh, Robert Bouten, die we uh, straks zullen zien... Die jongen zegt in een interview tegen mij, heel simpel... Tom, ik heb water voor me en ik ontdek de mogelijkheden in het water in de komende drie, vier meter. En daar weet ik me op te focussen en daar moet ik mijn topprestatie halen. Nou, zet die metafoor eens door naar bedrijven. En bedenk dan dat iedere medewerker de mogelijkheden in de markt of in zijn omgeving... om met zijn collega's weet te ontdekken om verder te komen en te scoren. Daar gaat het in essentie om. Jouw termen als prestatiegerichtheid. Nou, ik noem het passie. Uh, als mensen passie hebben voor één ding... kunnen ze die passie ook heel makkelijk omtoveren tot passie voor iets anders. Ah, want dat is natuurlijk de grote vraag. Je kan een passie hebben voor de sport. Dat is waar ze jarenlang mee bezig zijn ja. geweest. Dat is hun eerste liefde. Maar hoe weet je nou zeker of er een tweede liefde is? Ik denk, als je de liefde hebt ontdekt dat je die liefde altijd weer in een andere vorm zult vinden. Dus dat is mijn heilige overtuiging. En dat zie je ook aan de mensen die we in dienst hebben... en die wij weten te plaatsen. Daar hebben we de overtuiging dat die mensen die we geplaatst hebben... en die in bedrijven actief zijn, meer waarde hebben van die bedrijven, voor die bedrijven. En dus kun je dat vertalen naar nieuwe mensen. Het is altijd moeilijk natuurlijk om in algemene termen te spreken. Maar kan je zeggen dat topsporters altijd bij bepaalde type bedrijven terechtkomen? Oké, okay, nee. Ik denk dat je wel moet weten dat als je een topsporter in je omgeving haalt... je ook iets aan die omgeving moet doen om een topsporter weer effectief te krijgen. Ah, wat moet er gebeuren? Nou, ik heb een olijfboom in mijn tuin. die, zo'n miserige olijfboom. Dat heeft hetzelfde DNA-materiaal als die in Italië staan. Maar die boom wordt nooit groot. Ook al doe ik er van alles aan, mest ik al, Gewoon omdat de omgeving minder geschikt is voor die olijfboom... dan die hele mooie wijngaard in Italië waar aan die zijkant staat te bloeien. Maar dat doet ook met topsport. Maar dan vertalen we het even naar de topsporter. Hoe werkt dat dan in zo'n bedrijf heel concreet? Nou ja, je moet dus uh, uh, adoptievermogen in een bedrijf hebben. Je moet dus ander gedrag en andere vormen van uiten toelaten in je bedrijf. En dat samen maken tot iets wat beter is. Want topsporters zijn directer kritischer? Ja, soms wel. Ze zijn veel directer in hun feedback. Want ze zijn ze bijvoorbeeld heel erg gewend in het bedrijf, in de, in de sport. Uh, ze gaan niet lang nadenken. Kunnen vloeken op iemand in een bijvoorbeeld een wedstrijd en daarna met elkaar analyseren wat er goed of fout kan zonder dat er iets aan de relatie gedaan heeft. Daar A kunnen we in bedrijven nog wel van leren, denk ik. Oh, u kunt wat leren van de ja, topsporters. Ja, ja, ja, Zijn er ook dingen die de topsporters zelf moeten leren? Ja. Ja. ja, zeker als je een hele focus hebt op jezelf, dan is de ombuiging van de focus helemaal op jezelf en een begeleidingsteam wat klaar staat om jou te helpen naar ik. Moet het nu ook in een team doen. In een omgeving waarbij ik een actor ben in die omgeving. En niet de enige actor ben in die omgeving. Dat is voor sommige topsporters best wel wennen, denk ik. Je moet je ineens kunnen wegcijferen. Ik denk dat sporters in teams dat ook hebben. Maar met name individuele sporters zullen dat nog als extra competentie moeten aanleren. Ton Hopmans, hij is van Randstad, uh, Bram Ronnes. We hoorden heel wat dingen voorbij komen. Wat was de belangrijkste die hij noemde? Nou, wat ik wel mooi vind, is, is dat Tonny noemt het echt passie. He, die sporter die brengt passie in een bedrijf. En de vraag was dan, van, ja, is die passie om te toveren van sportwereld naar iets anders? Tony zegt heel duidelijk, ja. Nou, ik ben het daarmee eens. Wat wel heel belangrijk is, is dat die sporter... Um, dat is een zoektocht. Nou, die, die nieuwe passie is niet zomaar gevonden. Maar wat volgens mij voorop staat, is dat die sporter... Uh, de wil heeft om zichzelf te ontwikkelen. Continu op zoek is naar feedback en naar de beste mogelijke oplossing. En dat is zo'n zo intrinsieke drive dat die zoektocht heel goed gaat. En dat is of het nou de baan van je dromen is... of misschien nog een baan waar je na een aantal maanden weer weg bent. Die tijd dat je er zit, zul je als sporter daar het maximale uit willen halen. Want dat zit gewoon in je genen. Dat is volgens mij het belangrijkste wat Tonnet zei. Waar heb jij het meeste voordeel van gehad uit je topsportcarrière... toen je het normale leven inging? Ik denk in mijn carrière is het het omgaan met teleurstellingen dat dat volgens mij de, de, de in mijn sport met vest gebracht heeft. En dat is ook wat ik nu in mijn werk uh, kan gebruiken. Ik, ik, ik ben een, een rasoptimist. Ik ga niet heel snel bij de pakken neerzetten. En als er dingen fout gaan, dan ga ik op zoek naar de oplossing... om het wel voor elkaar te krijgen. Is een nadeel van topsporters dus niet dat ze uh, uh, heel erg in zichzelf gekeerd zijn... over het algemeen? Dat ze alleen maar aan zichzelf denken... omdat het om de prestatie gaat? Uh, dat is wel een beeld wat ik heel vaak hoor. Ik vraag me af of dat echt zo is. Ja, er wordt wel een vergelijking getrokken tussen individuele... Nee, het zijn en geen sociale dieren, ik uh, bedoel. Nee, alles staat wel in het teken van die ene prestatie. Dat klopt. Maar om dan te zeggen, je bent in jezelf gekeerd. Je bent volgens mij bezig met alles, alles uit de kast halen... om dat ene doel te bereiken. En daarvoor wordt alles ingeschakeld. Een coach, een voedingsdeskundige, een fysiotherapeut. Het kan van alles zijn. Alles leidt naar dat ene doel. Dus ben je dan in jezelf gekeerd? Ik denk dat je dan gewoon extreem ambitieus bent. <lacht> Zou je elk bedrijf aanraden om oud-topsporters in, in, in dienst te nemen? Of uh, moeten bedrijven daar zelf iets voor hebben? Nou, in, in het begin dacht ik nog... als je passie voor de sport hebt, dan, dan moet je het zeker doen. Um, en toen dacht ik nog... Ja, als een bedrijf dat helemaal niks met sport heeft... zou die hier dan ook bij gebaat zijn? Ja, ik denk absoluut. Als je totaal niks met sport hebt... dan moet je eens gaan ervaren wat zo'n sport kan brengen. En als je dat ervaart, dan wil je niks anders meer. Je zit er constant bij te lachen. Uh, je bent zelf ontzettend fanatiek. Ik ben wel fanatiek, ja. ja en ik vind dat, uh, dat ik in mijn werk gewoon wel echt mijn passie kan uitdragen. En mijn passie is nog steeds topsport. En in dit geval topsport is helpen met een, een zoektocht naar iets nou, wat ik zelf ook gedaan heb. Dus ik vind het alleen maar leuk om te doen, ja. En wat zijn jullie plannen voor de komende tijd met goud op de werkvloer nog? Nou, voorlopig gaan we natuurlijk hard richting Londen 2012. Uh, en tot die tijd willen we zoveel mogelijk sporters uh, helpen. Uh, en dan hopen dat onze sporters ook nog eens goed gaan presteren... Op, uh, op de Spelen van Londen. Dat zou mooi zijn. Bedankt maar, Ik heb gemerkt dat je echt je nieuwe passie gevonden hebt. Dank je wel. Volleybal je nog wel eens? Nou, ik zit nu met mijn schouder in de Mitella, dus nu is het even lastig. Maar ik hoop volgend jaar wel weer aan de bak te kunnen. Ja. Oké. Okay. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Na het NOS Journaal van 10 uh, uur nog één uur. NOS langs de lijn. Tot zo.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 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wat kostte een jonge man, een oude vrouw of een kindslaaf? En wat gebeurde er als een slaaf zich verzette of ontsnapte? Kijk morgen naar De Slavernij. Presentatie Daphne Bunskoek en Roué Verveer. Kort over acht bij de NTR op Nederland 2. NTR. Na een beroerte ben je niet meer wie je was